Op dit moment zitten nog meer dan 90.000 mensen in opvangplaatsen... zoals gymzalen en gemeentehuizen. Er worden 28.000 tijdelijke huizen gebouwd, maar dat zijn er niet genoeg. De provincie Zuid-Holland eist 7 ton voor de OV-chipkaartcampagne... terug van het Rijk. Zuid-Holland zou per 3 februari overgaan op het OV-chipkaartsysteem. Maar dat werd uitgesteld vanwege fraudegevoeligheid. De Tweede Kamer eiste meer onderzoek naar de OV-kaart provincie zegt dat er bijna 7 ton extra is uitgegeven, omdat er twee keer campagne moest worden gevoerd. Het chipsysteem werd uiteindelijk pas op 19 mei ingevoerd in Zuid-Holland. De Verenigde Staten hebben felle kritiek op de Syrische regering, die gebruikt volgens het Witte Huis buitensporig veel geweld tegen betogers. De VS steunt Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, die aansturen op een veroordeling van Syrië door de VN-veiligheidsraad. In Syrië zijn gisteren opnieuw enkele tientallen doden gevallen... bij botsingen tussen het leger en betogers. Het weer, het is zonnig, maar aan het begin van de middag vanuit het westen buien. Het wordt 17 graden, morgen meer zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Op de Pinksterfair in Zijst is het dit weekend weer volop genieten van alle trends en tradities voor huis en tuin. De mooiste lifestyle fair met veel aandacht voor mode, woontrends, heerlijke delicatessen en trendy buitenkoken. Nog tot en met tweede Pinksterdag in de romantische tuinen van slot Zijst. Pinksterfair.nl En in het Pinksterweekend kunt u bij Paleis Het Loo in Apeldoorn weer het dak op. Kom kijken en geniet van het uitzicht over de paleistuin. Bezoek ook de tentoonstelling over prinses Maxima met foto's, film en kleding zoals haar prachtige trouwjurk. Geopend van 10 tot 5. Kijk op paleisetlo.nl Of bezoek in het Pinksterweekend het Legermuseum in Delft en doe mee aan de activiteiten rondom toernooiridders. Stap in het leven van ridders, neem plaats op een toernooipaard en ga de strijd aan in het kindertoernooi. Kijk voor meer informatie op legermuseum.nl Of kom naar Den Haag, aan de kust van Kijkduin... en bewonder de magistrale kunstwerken op de boulevaren in de Duinen. Ervaar de magische schoonheid van glas- en lichtkunst. Bij daglicht en bij avondlicht. Beleef het mee en leg het vast. Doe mee met de Rabo Foto- en Filmwedstrijd. Open tot en met 26 juni. Kijk op biennale-kijkduin.nl. En in Omniversum Den Haag beleeft u een film pas echt. Reis mee naar het fascinerende Arabië, maak een reis naar de sterren met Hubble... of ga op zoek naar het hart van de storm in Tornado Alley. Het Omniversum Den Haag is ronduit spectaculair. Kijk op omniversum.nl voor het programma en de aanvangstijden. Of bezoek de tentoonstelling Facing China in Laren. Deze unieke topcollectie bevat het beste uit de Chinese hedendaagse kunst.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 Over een klein kwartier praten we met Lili Spangers over de verkiezingen in Turkije. Het zou zomaar kunnen dat de huidige premier Erdogan de absolute meerderheid haalt... met verstrekkende gevolgen voor het seculiere karakter van die staat Turkije. En daarna gaan we met maritiem bioloog Rob Lewis praten over onze onterechte angst... dat zegt hij tenminste, voor buitenlandse dieren in sloten, parken en duinen. En om kwart voor tien aandacht voor de mannelijke equivalent van de Pink Ribbon... Dat is Blue Ribbon. Deze organisatie vraagt aandacht voor de gevolgen van prostaatkanker. Maar we beginnen met een behoorlijk tragisch afgelopen doodstrijd. Loopt een doodstrijd niet altijd... Uh... Tragisch af. Dat kan ook wel los zijn. <laughs> het Nederlands Open Luchtmuseum in Arnhem... krijgt van staatssecretaris Halbes Heilstra van Cultuur... jaarlijks 2 miljoen euro... om de taken van het Nationaal Historisch Museum over te nemen. Dat maakte het kabinet gisteren bekend. Met het geld gaat het museum in samenwerking met het Rijksmuseum... een website opzetten en educatiemateriaal ontwikkelen... over de kanon van de Nederlandse geschiedenis. En daarmee is het Nationaal Historisch Museum... Echt van de baan en komt er een einde aan jaren van discussie over de beste locatie en de kosten. Volgens hoogleraar vroegmoderne geschiedenis Henk van Nierop van de Universiteit van Amsterdam was het NHM van begin af aan een speeltje van de politiek. Goedemorgen, meneer Van Nierop. Goedemorgen. Ja, de politiek heeft in 2006 het initiatief genomen. Jammer, uh, Verhagen. En gisteren ook zelf weer de stekker eruit getrokken. Is dat eigenlijk wat u bedoelt? Nee, helemaal niet. Um... Het, um, de, het departement heeft altijd het gezien als een speeltje van de politiek. Want de Kamer wilde dat museum. En het departement houdt daar helemaal niet van dat uh, de Kamer met dat soort ideeën komt. Dus die hebben gewoon zitten wachten tot dat kon worden, de nek kon worden omgedraaid. En Hoe weet is... u dat? Dat zou het niet wilden. Uh, dat heb ik gehoord van uh, de meneer die straks bij u komt uh, spreken, Joep Leersen. Oh, nou. Vraagt u het maar eens even na. Ja, dat gaan we dan doen. Dat is aan het eind van de uur. Dat is ongeveer om kwart voor elf. Ja. ja. Dat gaan we zeker doen. Maar de, de boel werd dus een beetje belazerd eigenlijk. Voor, voor de vorm werd... Dus nou, het, had, maar... het had wel kunnen blijven. De Kamer zou nu eigenlijk moeten zeggen... zijn jullie nou gek geworden? Wij hebben in 2006 be, be, een grote meerderheid aangenomen... dat dat museum er moet komen. En dan moet het er ook komen. Dat zou de Kamer ja. kunnen zeggen. Hm. Maar dat zegt de Kamer niet. Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat ze ook op een bepaalde manier blij zijn... dat ze er vanaf zijn. Ik denk het ook, er is natuurlijk veel, veel ruis en narigheid geweest al, al de afgelopen jaren. Als dat nou heel goed gegaan was en als ze een gebouw hadden gehad en daarin waren gaan zitten... en bezig waren met de inrichting, dan was het natuurlijk heel anders afgelopen. Wat is wat u betreft de grootste ruis? Uh, nou, dat gedoe met die locaties, dat is heel onhandig geweest, heel ongelukkig geweest. Eerst Den Haag, toen werd het Arnhem uiteindelijk? Nee, het, op het, moment. Was, nee, het, was met, het begon met Arnhem. Het was een soort wedstrijd tussen Den Haag, Amsterdam en Arnhem. Ja. En omdat ja, Den Haag en Amsterdam zijn de meest voor de hand liggende plaatsen... zou ik zeggen, ja. als je kijkt naar waar de geschiedenis zich afspeelt, afgespeeld heeft. Maar omdat ze daar niet over eens konden worden, werd het dus Arnhem... En toen kreeg je die ellende dat dat naast dat openluchtmuseum moest staan. En toen ja. dan toch weer ergens anders, naast die John Frostbrug. En toen terug naar het openluchtmuseum. En toen zou de parkeerplaatsen meer kosten dan de, ja. de Zes, groot was. 60 miljoen. 60 er. miljoen. Ah. Ah. En, en, en 50 maar, maar miljoen. Maar dan kan je wel goed parkeren. Ja. ja. ja. Nee. Nou ja, u, u zegt dus het werd Arnhem omdat Den Haag en Amsterdam het niet eens konden worden. Het was weer eens een kwestie van dat de derde ermee heen ging. Ja. Uh, goed, de, de, Jan Marijnissen die heeft zich er enorm hard voor gemaakt. Hè, en ook Maxime Verhagen, dat waren echt de founding fathers van dat museum. Was u destijds wel eens met hun, hun motieven en hun intenties? Nou, dat museum was natuurlijk een oplossing voor een probleem dat er al heel la lang lag. En dat is de verwaarlozing van het geschiedenisonderwijs op onze scholen al sinds, sinds, sinds 1970 of zo. En men kreeg het idee dat de jeugd en, en dus ook de volwassenen... eigenlijk helemaal niks meer wisten van de geschiedenis... de vaderlandse geschiedenis, maar ook de algemene geschiedenis. En dat, ja, dat gat dat moest worden gedicht... Met dat museum. En het is de vraag of je dat wel kan doen. Want een keer een middagje op bezoek naar een museum over geschiedenis... is toch iets anders dan jarenlang goed maar, degelijk en degelijk geschiedenisonderwijs. Wat Miss u som... nou zegt kan iedereen toch verzinnen. Dat klinkt klare onzin als argument. Uh, jazeker, zeker. Maar je, daar zijn allerlei beslissingen over genomen... dat het allemaal minder moest met dat geschiedenisonderwijs... en er moest ruimte worden gemaakt voor andere vakken. Nou ja, dat is gegaan zoals het gegaan is. Je zet niet op uh, in één keer dat hele geschiedenisonderwijs weer terug. Zijn er mensen voortaan? die zeggen... het is een erfenis van Pim Fortuyn geweest, in zekere zin. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Dat is, dat is het andere, andere probleem dat moest worden opgelost. He. Het gebrek aan, aan eenheid in het land, de, stroom, de, de, de immigratie, het idee van... van waar, waar hoe leven we in dit land Identiteit? Dat, zo wordt dat genoemd. Maar, maar wat... Ja, maar ja wat, nee, vraag ja. maar. Wat, ik, nou, identiteit. Ik zeg, wat zegt het over de identiteit van Nederland... dat wij dus niet in staat zijn geweest om dit van de grond te tillen? We zijn nooit zo goed in um, grote projecten. Het is misschien ook een soort Amsterdamse metro of een Betuwe-lijn. Maar die Betuwe-lijn ligt er. Dat is dan weer het verschil. Olympische Spelen en WK-voetbal? Ja, dat soort dingen. En een hoop, hoop praatjes en dan komt er vervolgens niks van terecht. Ja, en, en wat zegt het over de liefde voor geschiedenis? Dat het is uitgelopen op een debakel? Ja, die liefde voor de geschiedenis is er nog wel, denk ja, die... ik. Die in dit land, heel, heel breed. Op televisieprogramma's worden goed bekeken. Boeken worden verkocht als nooit tevoren. Ja, we zouden wat meer aan het onderwijs moeten doen. Er wordt ook veel gewezen naar, uh, zeker in de media... naar de rol die de, uh, ja, het duo Schilp en uh, Bijvank hebben gespeeld... die daar uiteindelijk de kar zouden moeten trekken. Die om een of andere reden bij tal van groeperingen... buitengewoon slecht gevallen zijn. Arrogant gedrag, te veel spenderen, te hoog van de toren blazen... enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kortom, die hebben een hele slechte dienst bewezen. Denkt u dat dat waar is of niet? Nou, u zegt het, die naam hebben ze wel. Dat, heb je, dat lees je voortdurend in de krant. En dus dat beeld wordt gevormd. En of dat, in hoeverre dat waar is, dat, uh, daar hoef ik niet zoveel over te zeggen. Ik wil ze dus ook, dus ook geen trap nageven. Maar vandaag. daarmee is het beeld natuurlijk. En daarmee is het dus ook een van de redenen waarom ja. dit ook gaat zoals het gaat. Maar dat, hel dat helpt natuurlijk niet. Nee. nee. Nee, maar de heren hadden hun sporen toch wel verdiend op het gebied van. Uh, ja, het waren mensen die zeiden, we gaan het eens een keer heel anders doen. Want ja. iedereen is heel erg bang voor wat dan heet een stoffig museum... met stoffige vitrines en schilderijen aan de muur. En zij riepen dat, dat, dat ze dat heel, heel anders zouden aanpakken. Ja. En of ze daarin gesla zouden geslaagd zijn, dat weten we dus eigenlijk niet. Nou, er is een tentoonstelling in de Zuiderkerk. Hè? Want op een gegeven moment uh, zijn ze daar naartoe gegaan. Ze werden uh, met open armen ontvangen in Amsterdam. En uh, daar is toen een uh, tentoonstelling ingericht. 100 uh, vierkante meter uh, NL. Dat was een beetje een voorproefje van wat ze van plan waren. Uh, uh, u bent daar naartoe geweest? Ik heb dat gezien, ja. En? Nou, ik begrijp het eigenlijk niet precies. Het is natuurlijk heel klein, dus het kan niet meer zijn dan een, een voorproefje, zoals u zegt. En er waren wel wat, ja, wat, wat zag je, wat, wat objecten en wat chronologie. En wat stond er dan? En um, het begon met twee veenlijken. Dat was spectaculair. Daar, kan je, daar zat iedereen altijd heel lang naar te kijken en dat is heel bijzonder. Uh -huh. Dat was voor de, oude, de oudheid, dan een zwaard voor de middeleeuwen. En toen kwam er iets over de beeldenstorm dat ik heel vreemd vond, een object. Maar dat was dan gecombineerd met het opblazen, een filmpje van het opblazen van die beelden in Afghanistan, een jaar of tien geleden. He, dat begrijp ik wel. Die grote toen, boeddha beelden, ja, die twee. toen en nu en he, dat je die, die, dat verband ziet. Maar ook een, een filmpje over de uh, opstand in Egypte, in Cairo, op het Tagirplein. En dat begreep ik eigenlijk niet precies. Dat dachten ze, ja, dat was een revolutie en dit is een revolutie. En kwam Johan van Barneveld of zo uit de coulissen lopen? Nee. Oh, dat die, ik. die kwam niet bij de oh. storm. Maar je moest een koptelefoon opzetten... en dan hoorde je het erbarmen uit de Matthäus-passion. En toen dacht ik, wat zouden dus ze nou bedoelen? Omdat, gaat dat ook over religie? Of hebben we erbarmen nodig... Ik snapte dat niet. Maar misschien is het alleen maar de bedoeling... dat er over gediscussieerd wordt en over nagedacht wordt. En dat ik dat nu op de radio zeg dat ik dat niet snap... is het misschien precies de bedoeling geweest. Oh. Dat kan, dat weet ik niet. Want je kan je wel voorstellen dat het idee... want toen werd, kwam er wel een soort van beweging op gang. Toen uiteindelijk als locatie geopperd werd, Soesdijk... kon iedereen zich dat toch op een goed moment ja. wel weer iets bij voorstellen. Het was niet dat... ook een oplossing voor dat pand. Hoor. Wat moet je ermee? Toch? Ja, dat had gekund. Dat had gekund. En dat was dan niet zo'n slecht idee geweest. Ik, nou, ik ben geen museummens, dus of dat een goede locatie is voor dat museum, dat weet ik niet goed. Want er werd dan gezegd, ja, dat is er eigenlijk niet geschikt voor. En dan zei ze zei, ja, maar we kunnen het ook onder de grond doen. En dan is het een beetje, oh ja. dat vond ik een beetje vreemd. Oh, en wat doen we dan van Soesdijk? Maak ook een parkeerplaats van. Ik nee. heb dat niet goed begrepen. Nou, het, oh. ik geloof dat Kees van Seur dat heeft gezegd. Ja, weet ik niet. ja die zei. Want dat, dat, dat uh, Soesdijk, daar zitten natuurlijk al, al, al heel veel in. Dat je er niet echt uit kunt halen. het dus is al een beetje een ja. museum. Eén Vleugel is, is al een beetje een museum. Dat werd niet echt uh, gebruikt. En uh, ja, als je meer tentoonstellingsruimte zou willen hebben... dan zou je dat gedeeltelijk onder de grond ja, kunnen verwezenlijken. Het had gekund, ja, wel ja. Ja, maar goed. u zegt, ik ben geen museummens, dus het interesseert me eigenlijk ja, niet zoveel. Ik heb niks, wel, het interesseert me wel, maar ik heb niks... Ik, ik, ik ben niet zo deskundig op dat gebied. En als je ziet hoe moderne musea gebouwd worden, ontworpen worden... dan is het wel heel anders dan Soesdijk. Ja, bent u eigenlijk op een of andere manier betrokken geweest... als hoogleraar bij uh, dit project, dat NHM? Nou, één keer is me gevraagd... om, om een middagje te komen brainstormen. En dat, dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Ze wilden dan in dat museum in Arnhem... een aantal werelden maken... die opgebouwd waren uit tegenstellingen. En ik was dan, mij was dan gevraagd om te helpen... met de wereld die heette uh, oorlog en vrede. Ja, want vroeg moderne geschiedenis, ja. dat is uw tijdvak. He? Dat is mijn tijdvak. En dus we zaten met een aantal mensen daarover te praten... van hoe je dat kon doen en wat je daarin kon laten, dus zou kunnen laten zien. En dat was eigenlijk... Wel een hele, hele aardige middag. En er zijn natuurlijk een, iedereen roept altijd voor die directeuren dat dat niet deugt. Maar er zitten natuurlijk een hoop mensen, ja, gedreven historici... die, die daarmee bezig zijn geweest de afgelopen jaren. Die zijn nu ook hun baan kwijt. En dat is wel echt zonde. En wat is er toen bedacht... Nou, hoe, hoe, je dat, hoe je dat zou kunnen doen, Het uh, was heel, heel open allerlei verschillende mogelijkheden. Wat je dan zou moeten laten zien. En ja. Ik heb zelf een beetje zitten aanschoppen tegen dat beeld dat de opstand een heldhaftige bevrijdingsoorlog is. En ik heb het meer uh, gezegd, je moet het voor neerzetten als, als een burgeroorlog. Welke opstand hebt u het de, nu over? De, de Nederlandse opstand, oh. wat u de 80 oh, oorlog doet. Oh dat, noemt. 1568. Zoiets, ja. ja. Dat is een burgeroorlog. Want het waren gewoon oh. Nederlanders die ja. uh, met elkaar, tegen elkaar vochten. Met een heel klein ja. beetje Spanjaarden erbij. Ja. Maar goed, dat was dus eigenlijk heel aardig. Maar daarna, daar is er geen vervolg meer aangekomen. Aan dus, nou, daar zijn ze heel hard mee bezig geweest. En ja. het was natuurlijk de bedoeling dat dat er zou komen. Maar dat is nu echt van de baan. U zei net, uh, dat is rot, dat een paar van die eminente mensen die zich toch bezig hielden met de optuiging van het project... nu hun baan verliezen. Ja, voor die mensen is dat wel vervelend. Maar het grote belang is natuurlijk... was het nou uiteindelijk iets goeds geweest? Zullen we het missen dat het er niet is? Is er een lacune ontstaan? Um, natuurlijk is er een lacune ontstaan. Want hiervoor was ook al iets... We hadden de Stichting Anno. Dat was een vrij laagdrempelig, eenvoudig, low-budget organisatie... met een aantal enthousiaste mensen die toch leuke dingen organiseerden. Die hadden ook een website en een dag van de geschiedenis... en een week van een week, de geschiedenis ja. en een nacht van de geschiedenis. En die, die deden allemaal goede dingen. En dat is op een gegeven moment opgeheven, omdat het museum er was. Ja. En nu is het museum er niet meer, maar Anno komt niet terug, neem ik aan. Nee. Dat is wel echt jammer. Nee, want waar moet nu die, die jonge generatie naartoe als... ze uh... Ja, of, of, of, dat werd natuurlijk ook gezegd. Er zijn een hoop nieuwe Nederlanders. En voor hen is het ook ja. heel, heel zinvol... om, ja. om te weten hoe, hoe wij hier, uh, waarom wij zo zijn zoals ze zijn. Maar we hebben dan net gisteren gehoord... dat er ook weer wat geld gaat naar het Openluchtmuseum... Ja. het Rijksmuseum. En misschien komt daar wat van terecht. Ja, maar Wim Pijbers heeft gezegd... wij zijn geen geschiedenismuseum. en Dat nee, moeten we het, misschien ook niet willen worden. Het is niet echt in goede handen bij het Rijksmuseum. Want dat, dat heeft wel altijd die tak vaderlandse geschiedenis gehad. Maar ze hebben er nooit echt heel veel van gemaakt. Het is, en ik ben bang... dat dat in de toekomst ook, ja, ook nog niet zo. Maar goed, we zullen het hopen. Ja, Er zijn ook mensen die zeggen, gewoon wonderlijke... en over een paar jaar gewoon weer opnieuw... Uh... Dat zou ook kunnen. Maar er is ook wel, als ik dat nog mag zeggen... een punt waarom ik er nou niet zo rauwig over ben. Ik vond de opzet wel erg uh, nationaal. Het was erg gericht op de eigen identiteit. En het kleine, het Nederland. En wat maakt ons Nederlanders nou zo bijzonder? En wat is nou zo Nederlands? En ik zou... ...gewild hebben dat ze wat meer over de grenzen hadden gekeken. Want... Um als je nou denkt, van wat, wat moet de Nederland, wat moeten Nederlandse jeugd... wat moeten Nederlandse volwassenen nou weten in de 21ste eeuw? Dan is dat natuurlijk niet Bonifatius bij Dokkum vermoord... En, en de slag bij Nieuwpoort in 1600. Maar ze moeten iets weten van de verlichting en de reformatie... en de Franse revolutie en de industriële revolutie... en het fascisme en, en, en het socialisme. Ja, maar daar was dit museum natuurlijk bij uitstek niet voor bedoeld. Nee, maar dat zou wel beter zijn. Je mag best iets over Bonifatius zeggen... maar dan in het kader van de kerstening. Van Europa. En je zou iets moeten vertellen over globalisering vanaf 1492. Niet alleen dat wij in Indië zaten, maar dat er ontmoetingen waren tussen culturen in de nieuwe wereld, Economisch, in Amerika ja. en in Azië. En wat dat teweeg heeft gebracht. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Wat, waarom, hebben we, waarom hebben we Europa nodig, de Europese Unie? Dan moet je iets weten over de oorlogen tussen, tussen Frankrijk en Duitsland... tussen 1870 en 1945. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker... dan dat gekneuter over de Nederlandse identiteit. Nou, ik hoor het uh, nieuwe idee onderstaan. Het EAM, hoog... het Europees Historisch Museum of zoiets. Ja, waarom niet? Ah, ja. en dat zegt een hoogleraar vaderlandse geschiedenis. Nee, dat ben ik oh. Ik ben hoogleraar algemene <laughs> okay. geschiedenis. Ja, ja. Goed, uh, hartelijk, uh, hartelijk dank. Uh, u hoorde hoogleraar vroegmoderne geschiedenis Henk van Nierop, dus niet vaderlandse geschiedenis. Dat kregen wij op school ja, van de Universiteit van Amsterdam. Het ging dus over de opkomst en teloorgang van wat de trots had moeten worden van elke Nederlander: Nationaal Historisch Museum. Goed, we hebben het er niet meer over. Misschien over een paar jaar weer. Dank u wel voor uw komst. De Turkse premier Erdogan begint na de verkiezing van zondag... zeer waarschijnlijk aan zijn derde termijn als machtigste man van het land. Hij is daarmee op de weg naar de langzittende democratische gekozen leider van Turkije te worden. Erdogan werd premier in 2003 en kan dit dus blijven tot 2015. De afgelopen jaren opende Turkije de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie, kwam de economie behoorlijk tot bloei, maar werd Erdogans partij, de islamitische AKP, bijna verboden. Tegenstanders maken zich intussen zorgen over Erdogans hang naar macht. Over die verkiezingen in Turkije en de spanning in het zuiden van het land... door de Syrische vluchtelingenstroom en die is op heel behoorlijk... gaan we praten met Lili Spangers, directeur van het Turkije-instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Spannend wordt het niet. Uh, Mieke is er uh, net vandaan gekomen. De adviezen zijn eigenlijk uh, uh, duidelijk. Net als de krantencommentaren Erdogan wordt gewoon de nieuwe ja. man. Maar uh, zijn die verkiezingen dan wel spannend? Ja, voor die, die zijn ze spannend, wel spannend. Het gaat om het percentage waarmee hij deze verkiezingen wint. Kijk, dat hij de verkiezingen wint, dat is onmiskenbaar. Hij is heel populair. De economie doet het goed. Hij gaat een enorme premierbonus opstrijken. Maar de vraag is of hij boven een bepaald percentage uitkomt. En welke andere partijen de kiesdrempel van 10% halen. Oh. Het is Theoretisch mogelijk dat hij met een percentage van rond de 36, 33 procent... toch een meerderheid van de stemmen in het parlement zou krijgen. En als hij een meerderheid in het parlement krijgt van twee derde, dan kan hij zonder de oppositie daarin te raadplegen de grondwet aanpassen... Die grondwet wordt aangepast. Er is vorig jaar september een referendum gehouden... waarbij 58 van de Turken zich heeft uitgesproken voor een aanpassing van die grondwet. En wat moet er dan veranderen in die grondwet? Nou ja, Die grondwet is een erfenis van de laatste militaire koep uit 1980. In 1982 is deze grondwet tot stand gekomen. En de grootste zorg van die grondwet is eigenlijk om koet, -koet het seculiere karakter van de republiek... Te ja. bewaren. En dat heeft dus uitgepakt onder meer in een proces tegen de ak partij dus de regeringspartij, in 2008, om die te verbieden. Nou, er zijn nog een Omdat aantal. Omdat het dingen. een islamitische partij is. Ja, er de, de, de worden al, al, al jarenlang in Turkije partijen verboden. En vroeger waren dat ook linkse partijen, maar tegenwoordig zijn dat of partijen die op islamitische grondslag Koerde. werken, of de Koerdische partij. De Koerdische partij DTP is nog in december 2009 verboden. Maar goed, die Erdogan, hè, moet je geloof ik zeggen. Erdogan, ja. ja. Uh, die werd, is burgemeester van Istanbul ook geweest. Maar hij is op een gegeven moment uh, veroordeeld... voor het uh, aanzetten tot religieuze haat. Hij was toch een beetje een dubieuze figuur. En ja, kennelijk is dat totaal omgedraaid. Nou ja, een dubieuze figuur, dat ligt me net aan wat perspectiefje neemt. Hij was buitengewoon succesvol als burgemeester van Istanbul. Uh -huh. Heeft ook veel gedaan aan de corruptiebestrijding. En heeft op een gegeven moment een religieus uh, gedicht geciteerd. Ja. En is op grond daarvan veroordeeld. En als je veroordeeld bent op grond van dat soort dingen... dan mag je ook een aantal jaren geen politiek ambt uitoefenen. Dus toen hij verkozen werd, toen uh, gold die periode nog. En toen heeft dus zijn collega Gül momenteel president heeft dus een tijdje dat premierschap waargenomen. Maar of je Erdogan op grond daarvan tot een dubieuze figuur kan nou bestempelen... Ja. Uh, nou ja, ik dacht als je veroordeeld bent... Maar, ja, okay. je bent veroordeeld okay. voor het citeren van een religieus vers. Okay. Ja, Dat is een misdaad op grond van een wet die zo gedefinieerd is... dat dat soort dingen het me moeilijk nou, hij werd misschien hij door die, serieus neemt. Hij werd misschien door die seculiere oppositie al gezien... Hij wordt nog steeds door een deel van de seculiere oppositie zo gezien. Die okay. zien in hem een heel gevaarlijk mens ja. met een geheime agenda. Ja. En de angst is natuurlijk dat als hij die grondwet... zonder de oppositie te hoeven raadplegen kan veranderen... Ja. dat die geheime agenda daar natuurlijk in weerspiegeld wordt. En wat denken ze dan? Een soort Ayatollah-staat? Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Ik bedoel, dat, is, dat is helemaal niet aan de orde. Turkije is grotendeels... Uh, redelijk conservatief islamitisch, maar ook seculier. Al die conservatieve islamisten of islamieten zijn natuurlijk ook opgegroeid in de seculiere samenleving. Nou, het voordeel van een seculiere samenleving boven niet-seculiere samenlevingen laat zich nu heel erg zien in wat er in de Arabische wereld gebeurt. Turkije is het enige land waar democratie en een overwegend islamitische bevolking heel goed samengaan, en daar heeft die seculiere karakter wel degelijk mee te maken natuurlijk. Dat beseffen dus ook de meeste AKP aanhangers. Alleen willen ze dat seculiere karakter wel wat verzachten. En je moet je voorstellen dat in de huidige situatie... twee derde van de Turkse vrouwen draagt een hoofddoek. Dat is een vrij constant percentage. Maar die mogen dus niet aan Turkse universiteiten studeren, officieel. En die mogen ook niet met een hoofddoek werken bij openbare, in openbare functies. Maar Omdat dat ook religie niet in... Uh... Omdat het secularisme opvatting in Turkije is nogal rigide. Een absolute nou, scheiding tussen kerk en staat. Maar in feite is de controle van de staat over de religie, de kerk, de moskee. Uh, en dat houdt onder andere in dat dus religieuze symbolen... niet in het openbare leven een rol mogen spelen. Dus zijn vrouwelijke ambtenaren met een hoofddoek uitgesloten... van dat soort ambten. Ook de AKP-vertegenwoordigers uh, in het parlement... moeten allemaal zonder hoofddoek dat parlement in. Met een hoofddoek mag dat niet. Nou, Daar kun je over denken wat je wil. Maar feit is wel dat 65% van de Turkse vrouwen die hoofddoek dragen. En ook allemaal van die grote hoofddoeken. Ja, en die worden ook steeds groter in sommige. Dat zijn politieke ja. hoofddoeken. Je hebt in Turkije minimaal zeven verschillende hoofddoekstijlen. Um, en de politieke hoofddoek is ingevoerd door uh, nou ja, de aanhangs van de AK-partij. Het is dus een zwarte band. En dan wordt het haar opgestoken en daaroverheen komt een felgekleurde hoofddoek... zodat je een soort toeter ja. krijgt. En dat is inderdaad een vrij nieuw fenomeen. Uh, er wordt in Turkije over die hoofddoek zelf heel liberaal gedacht. Je hebt moeders met een hoofddoek. Die er dochters geen hoofddoek dragen. Andersom ook. In de praktijk is het eigenlijk zo dat op alle universiteiten... in de meeste klassen wel één of twee gehoofddoekte vrouwen rondlopen. Zonder dat die een probleem vormen. Maar het mag dus officieel niet. Nou, het was opvallend dat je dus affiches in de stad had. Waarop vrouwen met een hoofddoek stonden. Maar ook affiches vrouwen zonder hoofddoek. Ja. En heel veel dus uh, affiches met die eren. Johan. En ja, een beetje een grijze figuur vond ik Zonder het, hoofddoek. Zonder hoofddoek, ja. Met snor. Met de snor. Ja. Kan natuurlijk uh, Ja, ik denk, God, die Turken zijn nog steeds niet op die man uitgekeken. Dat is ja, maar je, ook wel... moet je moet je voorstellen. Uh, dat land komt van een enorme financieel-economische crisis in 2001. Die is door de voorgaande regering, dus voor Erdogan, al goed aangepakt. Maar hij plukt daar, daar de vruchten van. Behalve het laatste kwartaal, 2008, 2009, kent Turkije een ononderbroken groei van boven de 6 procent. Dit jaar groeit die economie bijna 11 procent. Ja zo iemand ga je dan toch niet naar huis sturen. Nou, het is ook heel ja, knap natuurlijk wat ze daar gedaan hebben. Nou ja, kijk, Turkije heeft uh, enorm geleerd van die crisis van 2001. Die hebben de banken hervormd, de economie opengegooid. Er is een enorme toevoer van foreign direct investment, dus buitenlandse beleggingen, gekomen. Daar draait de economie voor een groot deel op, want ze hebben een gigantisch tekort op de lopende rekening. Ze importeren onnoemelijk veel meer dan ze exporteren. Maar ze zijn natuurlijk een jonge dynamische markt. Uh, Turken zijn uh, hele grote de spenders, de laagste spaarquote binnen de OECD. En daarnaast heeft. Ook weer weer leuk, hè? hartstikke ja. En daarnaast heeft Erdogan ervoor gezorgd dat... Uh, de, de, of, nou ja, voor gezorgd, onder zijn regering zijn die verhoudingen met die buurlanden enorm verbeterd. Dus ook daar liggen grote kansen voor de Turkse economie. Nu even niet, maar dat pikt wel weer op. Nee. Maar dus, een deel van die, of een belangrijk deel waarschijnlijk... van die investeringen in Turkije van buitenlands geld... had natuurlijk ook te maken met de verwachting... dat Turkije ja, zou toetreden tot de Europese ja. Unie. En dat nu uh, nee, loopt al helemaal niet. Dat loopt leiden, niet, dat je... maar dat is uh, tot op zekere hoogte maar erg. In die zin dat Erdogan toen hij in 2003 tot 2007 de meerderheid in het parlement had... een heel serie hervormingen er doorheen heeft gejaagd. Juist om dichter bij die Europese regelgeving te komen. Dus voor een hoop investeerders is er al een mate van Europese conformiteit... in de Turkse fiscale wetgeving en dat soort zaken die al bemoedigend genoeg is. Er zijn nog een paar uh, dossiers die te worden geopend, maar dat moeten de Turken het initiatief nemen. En die zijn ook voor buitenlandse investeerders nog wel van belang. Maar heel veel uh, in, ja, investeerders en zakenmensen vinden... dat uiteindelijk toetreden van, die, van Turk, de Turken tot de Europese Unie... van ondergeschikt belang. Het speelt amper een rol in die verkiezingen. Het speelt oh, ja. in de verkiezingen amper een rol. Terwijl de, de woede, toen het uh, niet doorging, in Turkije heel erg groot was. Ja, men is beledigd natuurlijk, ja. uiteraard, en miskend. Ja. En dan die vluchtelingenstroom uh, van de Syriërs op dit moment in het zuiden van Turkije aan de gang. Dat komt natuurlijk gezien die verkiezingen van uh, morgen wel op een heel ja. gevoelig moment. Ja, he? ja, moet je je voorstellen. Je hebt verkiezingen en dan ben je ook nog uh, helemaal in onzekerheid over hoe die crisis aan, de aan je zuidgrens zich ontwikkelt. En Erdogan zit in een moeilijke positie, want hij had hele goede contacten met Syrië. De visumplicht is opgeheven, de handel is enorm gestimuleerd. Hij is persoonlijk bevriend ja. met uh, de man in Damascus. Dus die wilde hem niet 1, 2, 3 laten. Te vallen. Nu heeft hij gezegd dat hij barbaars. Uh... Ja, nu heeft hij zich moeten distancieren. Want er moet iets gebeuren in Syrië. Want het is tot nu toe nog vrij in het zuiden gebleven. Maar als die strijd, waar je van nu al ja, toch een indicatie ziet, zich verplaatst naar het noorden, dan wordt die vluchtelingenstroom met Turkije natuurlijk alleen maar gevoed. Turkije is er enigszins op voorbereid. Heel veel sporthallen zijn al ingericht om die vluchtelingenstroom op te vangen. Maar dat wil je natuurlijk toch eigenlijk niet. Want Turkije heeft al zo'n grote vluchtelingenprobleem. Ja, het bleek uit beelden van het NOS-journaal gisteravond die aan de grens daar stonden, waar de kampen waren... achter prikkeldraad zitten. En dat mocht niet gefilmd worden. Simpelweg. Omdat, nou ja... het verhaal was natuurlijk, dan zijn die uh, Syrische vluchtelingen in gevaar. Maar dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is. Die, die Turken willen zorgen dat er zoveel mogelijk mensen gewoon daarmee in Syrië blijven. Ja, nou, uiteraard. Dat zou elke regering willen. Ja. En natuurlijk, zeker aan de vooravond van wat misschien wel de belangrijkste verkiezingen in 25 jaar zijn, wil je dit er niet bij hebben. Aan de andere kant, ik herinner me nog goed dat Gerhard Schroeder heel slecht stond in de Pols in Duitsland. En had die enorme grote overstromingen. En daar kon hij als een soort staatsman kon hij rondlopen. Veel media-aandacht. Dat heeft hem toe geholpen. Maar ja, dat is een natuurverschijnsel. Ja. Dit is natuurlijk uitvloeisel van iets veel groters. En voor Turkije is dat uh, is dat een, een tragische ontwikkeling. Wat juist nu de afgelopen paar jaar... die relaties met die landen zo verschrikkelijk veel verbeterd zijn. Want tussen Syrië en Turkije waren heel lang heel slechte relaties. Ja, nu wordt het hele gebied overspoeld door een golf... van uh, ja, revoluties opstanden waarvan het ja en de afloop natuurlijk voor niemand in zicht is. En is Erdogan nog steeds een vriend van Gaddafi? Nee, hij is het er lang over gedaan om de NAVO natuurlijk te steunen... ook vanwege de commerciële belangen die Turkije in Libië heeft. Maar hier gisteren is bekend geworden dat hij 100 miljoen euro heeft gestort... in een fonds om de Libische oppositie te versterken. Kijk... Dus dat is wel een hele opvallende move. Hij heeft Gaddafi natuurlijk opgegeven. Is er, is er nog iets waar wij als buitenstaander op moeten letten... Waar, waardoor we denken, god, is het toch spannend? Of is... Ja, wat heel spannend is, is of de nationalistische partij, de MHP... de Grijze Wolven, de kiesdrempel, wolven de kiesdrempel haalt. De kiesdrempel haalt. Ja. Want anders krijg je een situatie waarin er dus minder partijen in het parlement zijn... en dan valt de verdeling van de restzetels uit aan de winnaar. En dat zou voor Erdogan een enorme opsteker zijn. Om die reden heeft hij ook de afgelopen tijd heel erg uh, een, ja, toch een nationalistische kaart uitgespeeld, waarvan met name de Koerden natuurlijk uh, de dupe ja. zijn. Hij staat dan zo met zijn hand, zo op, zijn, op zijn hart staat hij dan nou zo op dit affiche. En Dat en is zo. heel mooi. Ja. Mogen wij u hartelijk dank zeggen voor een uh, buitengewoon helder uitleg. U hoorde Lili Sprangers, directeur van het Turkije-instituut. Het ging dus over de verkiezing in Turkije. Dat is morgen. Meer info allemaal te vinden op www.newshow.nl.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 Necessities, auspices, wash to feed the cat call analy. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's ain't gonna be who's ain't gonna be who tell it like it is?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 De zanger heet Jonathan Jeremiah, het nummer Happiness. Of het nou om de Japanse oester- of de halsbandparkiet gaat... natuurbeschermers moeten ophouden deze zogenaamde exoten dieren die uit andere windstreken in onze natuur terechtgekomen zijn, te bestrijden. Want onze natuur bestaat eigenlijk niet. Door de klimaatverandering en menselijk ingrijpen veranderen de bestaande ecosystemen razendsnel. 19 voor aanstaande wetenschappers vinden het daarom hoog tijd dat wij ons eco-racisme laten varen. Mooi nieuw woord. In een artikel in Nature pleiten zij deze week voor een ruimere blik op onze natuur. We gaan erover praten met Rob Lewis. Hij is als maritiem bioloog gespecialiseerd in exoten. Komt dat even goed uit? Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens met de strekking van dat artikel? Nou, in grote lijnen ben ik het daar inderdaad mee eens... Uh, met name in die zin dat uh, wat er vaak in, in de media terechtkomt, in de kranten... dat zijn de uh, negatieve aspecten. Hoe, uh, als er een, uh, een soort binnenkomt die schade aanricht... Dan, uh, dan is dat iets spectaculairs en daar kan uh, op ingesprongen worden. En nou, daar komt ook nog bij dat het wel zo lijkt dat tegenwoordig de snelheid van introducties, dus het aantal introducties... per tijdseenheid, dat het wel aan het toenemen is. Ja, u zegt, er zijn net zo goed voorbeelden te geven van exoten... die juist een gunstige uitwerking hebben gehad op hun omgeving. Ja, een speciale gunstige uitwerking. Daar heb ik niet echt heel veel duidelijke voorbeelden van. Maar wel heel veel die eigenlijk niet opvallen. Zoals? Het is eigenlijk zo, er is een soort vuistregel... Um, de, de tens rule van Williamson heet dat. Als er duizend soorten binnenkomen... dan zijn er honderd uh, daarvan in staat om zichzelf te handhaven. Tien daarvan die gaan zich uitbreiden. En één daarvan kan een plaag gaan vormen. Dus, maar, ja. no noemt u dan zo'n voorbeeld van een exoot waar, waar niemand last van heeft gehad? Nou, dacht u van Konijn? Konijn? Ja, de waar, konijn... Wanneer is dat hier nou, binnengekomen de, de, de, als exoot? Uh, dat is al heel lang geleden eigenlijk. Nu is die binnengehuppeld, uh, hè? De Romeinen hebben die uh, meegenomen. Oh? Ja, die uh, vonden dat ze wat lekkers te eten moesten hebben. En uh, die hebben daarom het konijn ingevoerd uh, via allerlei stadia. Uh, eerst in Duitsland en later in Nederland. En waar kwam dat konijn dan vandaan oorspronkelijk? Uh, wat oorspronkelijk uh, het verspreidingsgebied van het konijn is, weet ik niet. Maar in elk geval in Italië dus. ja. Ja, dus, oh, dat konijn was ooit een exoot. Werd hij toen ook zo nee. gezien? Uh, vast niet. Toen was het besef van exoten nog helemaal niet aanwezig. Nee. Dus je bedoelt als een, uh, een, een exoot hier lang genoeg is, dan gaat hij uh, ook voor, voor mensen deel uitmaken van, ja. van hun ecosysteem. Dat is natuurlijk zo. Uh, en dat is ook, ook de reden waarom uh, de media speciaal inspringen op. Uh, op uh, bijzondere gevallen. Je ziet een soort die binnenkomt die recht schade aan. <coughs> Zoals die, die Japanse oester? Die Japanse oester bijvoorbeeld. Um, Wat nog meer? Uh, nou nog, nog een paar soorten te noemen. Chinese wolhandkrap hebben we. Wat uh, doet die? Uh, die uh, graaft bijvoorbeeld gaten in, in dijken. En die uh, is, ook, is ook heel goed in... Ja, die, die, die graaft er holen in. Die leeft daarin. En um, uh, die uh, maakt visnetten kapot. Maar dat, Leeuwers, dat, is, ja? dat zijn allemaal nog beesten die helemaal niemand ziet. Ja. Ja. Een beest dat iedereen ziet, als ja. hij de ogen open doet... is bijvoorbeeld de nijlgans. Vijftien ja. jaar geleden oh, ja. Eh, ja, <laughs> hingen ze bij mij nog in, in het weiland. En dan kwamen er echt met ja. biologische types me ze fotograferen. Ja. Nu is het echt een dat heb ik zelf absolute ook plaag. De buurman heeft mij gisteravond ja. nog gewaarschuwd. Er zit weer zo'n beest op je auto en die schijt de hele boel vol. Ja. Ik ben er met... Nou ja, je wordt er gek van van die beesten. Maar wat erger is, de 70 eenden die wij op het plek... Voor hadden zijn allemaal door die beesten verjaagd. Ja. Nou, daar moet wat aan gebeuren. Nou, exact dat, uh, dat klopt helemaal. Er zijn inderdaad soorten die andere soorten verdringen, er zijn wel degelijk uh, soorten die een negatieve invloed hebben op het ecosysteem, uh, maar dat zijn nog steeds de, de soorten die het minst opvallen. Nou, nou, u noemt dan een goed voorbeeld, maar de soorten die het meest opvallen zijn de soorten die economische schade aanrichten. Aha. Want... En, nou, die muskusrat, dat ja. is er bijvoorbeeld eentje van. Is dat ook een exoot? Dat is ook een exoot. Die is uh, ingevoerd uit uh, Noord-Amerika Eer, uh, eerst naar Duitsland, als ik me niet vergis, en van daaruit hier gekomen <kijkt> voor, voor het bond. Maar die gaat hier dus ook gaten in dijken. En uh, nou, u, u weet hoe kwetsbaar de dijken zijn op dit moment. U, dat maakt het alleen maar erger. En wat dacht u van de paalworm? Paalworm, dat is een, een het is eigenlijk een verwant van een mossel. Die is uh, in de 17e, 18e eeuw al hier terechtgekomen. Uh, hoewel sommige mensen beweren dat hij er misschien al was, uh, met uh, VOC-schepen. En die begon toen de, uh, uh, de, de beschoeiing van de dijken aan te vreten. Want onze dijken waren vroeger niet gemaakt van steen, maar van hout. En toen is in enkele tientallen jaren is het, ons hele dijkensysteem is, uh, na, naar de knoppen gegaan. En toen waren wij dus verplicht om de dijken te gaan maken met steen. En dat, dat kostte enorme bedragen. Maar alleen voor Noord-Holland herinner ik mij een bedrag... Dat uh, we in dit boek hebben genoemd, dat er over gaat. Uh, van 5 miljoen gulden. Hm. In die tijd. Maar goed, u, u zegt. Ja. ja, die exoten zijn er altijd geweest. U hebt goede voorbeelden genoemd. Muskusratten, ja. konijnen, de uh, Dat is. Op een gegeven moment zijn die gewoon ja. geaccepteerd. Zo gaat het natuurlijk ook. Op een gegeven moment ja. dan wordt iets eigen. En waarom ja. maakt. Iedereen zegt dan de laatste tijd zo druk over die exoten. Nou, dat heb ik zojuist al gezegd. De, de meesten maken we ons inderdaad niet druk over... want die zien we niet nee, eens. Maar, de, maar de, we maken ons ja. over bepaalde soorten wel heel ja. erg druk. Ja, en dat, de, de over de, is... de nijlgans, de halsbandpakieten, ja. de oesters. De, de, de, de en oosters. dat doen we omdat we er gewoon echt last van hebben. Maar vroeger had je dan toch ook last van? Ja. Nou, daar hoorde je dus nooit ik, iemand ik, over. Ik heb, nee, ik heb zojuist ook al gezegd dat het aantal exoten toeneemt. En dat komt, dat is het. Dat komt vooral omdat wij mensen veel meer over de wereld heen reizen. Je hebt twee grote oorzaken van de toename van uh, exoten. De ene is de klimaatverandering. En de andere is het feit dat wij heel veel reizen en steeds meer reizen. En je kunt dat ook volgen, het aantal scheepsbewegingen uh, over de wereld... als je dat zet uh, naast het aantal exoten dat binnenkomt in verschillende gebieden. Dat loopt gewoon parallel. Want die zitten gewoon tussen de bananen of zo? Nou, Onder andere ze zitten in de lading, maar ze zitten ook in de begroeiing buiten op het schip. En ze zitten in het ballastwater. Hmm. U weet waarom ballastwater nodig is? Ja, ja. ja want dan ja. moeten die schepen leeg terug, toch? Ja, precies. En dan moeten ze toch een beetje stabiel kunnen blijven liggen. Dan wordt er heel veel water ingenomen ja, ja. waar ze dan zijn. En dat nemen ze mee naar de plek uh, uh. waar ze naartoe gaan. Dan moeten ze het kwijt, want moet er moet weer lading in. Maar dan bestaat er dus toch wel zoiets als onze natuur. Als we daar dus last van hebben, dan mogen we dat toch ook hm. wel als onze natuur zien. Ja, dit is allemaal flauwe hoor. Ja. Maar om in ieder geval dit soort dingen aan te pakken. Tuurlijk. Het is in die zin uh, onze natuur... omdat het binnen onze landsgrenzen zich bevindt. Ja. En, uh, uh, de, de natuur binnen onze landsgrenzen... daar moeten wij als Nederlanders beleid voor voeren. Maar zeker landsgrenzen zeker zijn... als die nieuwelingen natuurlijk de oude verjagen. Precies. En, ja. en die zijn leuk of aardig of nuttig of kan niet schelen wat. Absoluut, dat blijft zeker waar. Ondanks wat ik net gezegd heb, dat ik het in het algemeen ik het met de strekking van het artikel eens ben. Uh, dingen waar we last van hebben, moeten we zeker bestrijden. Maar wat ik ook nog wilde zeggen, dat de landsgrenzen, die vallen helemaal niet samen met ecologische grenzen. Nee. En dat betekent dus dat we ook in dit opzicht heel veel uh, internationaal moeten samenwerken. Hoeveel ecosystemen zijn er eigenlijk in Nederland? Veel. <laughs> ik zou daar geen getal voor durven noemen. Um, we, we, we delen uh, het landschap wel in en, en habitats. Dat is het, het type gebieden waar soorten zich thuis kunnen voelen. Maar uh, dat kan ook weer onderverdeeld worden in allerlei ecosystemen. En dat zijn nog honderden. Honderden. Ja. Vast... Uh, uh, uh, uh, Mieke zei net uh, ja. dat ze dat woord eco-racisme dat dat zo'n mooi woord vond. Grappig nou, ja. ja. vond ik, maar, vond ik maar, het. maar bestaat het überhaupt? Uh, ik lees het hier voor het eerst. Oh. Um, maar dat is net als met dit boek dat ik geschreven heb samen met... een doe dat heet het eerst. Biological globalization oh. hebben we dat genoemd. Nee, oh. Volgens mij was dat ook de eerste keer dat dat gebruikt wordt, die term. Maar nu zie je dat toch op verschillende plaatsen opduiken. Eco-racisme. Ja. En wat wordt er daarmee bedoeld? Eco-racisme. Ja, het, uh, eco ja dat, dat lees ik dus nu voor het eerst. <laughs> nee, maar, we hebben maar, een maar, nieuw woord no, hebben we uitgevonden. Ja, het is, uh, waarschijnlijk wordt er veel gekeken naar uh, de, de situatie van uh, menselijke immigranten. En uh, hoe wij tegen andere rassen kunnen aankijken. Ja, maar het, het is ja. dus een negatieve het kwalificatie. absoluut een negatieve kwalificatie. Het betekent kwalificatie. dus dat je eigenlijk ja. met je vingers ervan af moet blijven. Want ja, ik bedoel, wat er ook binnenkomt, nou ja, ga zitten, neem een stoel en eet mee. <laughs> Zodra dat mogelijk is, vind ik zeker dat zeker dat, dat zou moeten. Ja. Maar het is echt zo, als we bij ons eh, ecosystemen echt verstoord worden... en dat gebeurt in een enkel, enkel geval, dan moet je daar gewoon wat aan doen. En kun je daar wat aan doen? Uh, je kunt onmogelijk... Stel dat je, dat je besluit... Die halsbandpakketen, die verdrijven al onze mussen. Maar, wat soms dat, zo is. soms, ja. Goed. En <laughs> je, kan ze, je kan ze moeilijk allemaal afgeschieten. Dat, dat gaat uh, gewoon toch niet? Uh, ja, maar nou ja, met die ganzen zou je eraan kunnen denken. Graag. Dat, uh, dat wordt, uh, in diverse landen, zoals in Zuid-Afrika... wordt dat inderdaad op die manier uh, bestreden. Maar um, je, je kunt uh, iets doen aan randvoorwaarden... van het systeem waar ze in, in leven... zodat ze zich daar net niet meer lekker voelen. Uh, en je moet uh, proberen te voorkomen dat ze binnenkomen. En dat is uh, mogelijk uh, als je gaat monitoren wat er om ons heen gebeurt. Als je daar goed naar kijkt. En dan, dan moet je steeds vergelijken als er een soort is... waarvan je verwacht dat die van naar je toe kan komen... en die hier nog niet is. Nee, maar we Met begrijpen u, juist van u dat dat bijna onmogelijk is. Omdat ja? die beesten aan niet weten waar de grens ligt. Ja. En nee, B, zij weten ze... het niet. Maar als wij weten dat ze bijvoorbeeld in een Chinese haven... Ja. heel veel voorkomen waar onze uh, schepen uh, regelmatig komen... om dan naar Rotterdam toe te varen... Ja. dan kunnen we kijken of die soorten die daar voorkomen... of die zich ook lekker zouden voelen bij ons... Uh, dan vergelijk je namelijk de eigenschappen van de soort ja? met de eigenschappen van het okay. systeem. Oké, en als je dan constateert dat ze bij ons ook wel naar zo zien zouden, dan moet je ook uh, we? wel tegen de Chinezen zeggen: van jongens, maak die dingen nou dood daar. Ofwel, je moet zorgen dat ze bij ons niet in, in het ballastwater van onze schepen komen. En daar zijn allerlei methodes voor. Ja. Die worden tegenwoordig ontwikkeld. Filtering. En, ja. Maar goed, om, om het even samen te vatten. Ja. Dus strekking van de strekking, want dat is de aanleiding van, uh, van dit onderwerp. Dit, dat, de, dat artikel in Nature. U zegt, ja, het is wel goed om daar eens op een iets genuanceerdere manier naar te kijken. Zeker uh, met het oog op de klimaatverandering zal het ook on onvermijdelijk zijn dat er ja. andere soorten hier... Ja. De, die klimaatverandering, dat is inderdaad iets waarvan wij zeggen, de soorten die via die weg binnenkomen, daar kun je weinig aan doen. Ja. En bovendien Moet dat is, ook? Het, is, is het ook niet zo belangrijk, want waarschijnlijk komen met hun ook hun eigen parasieten en hun oh. eigen predatoren mee. En uh, met een soort die dus uh, in het ballingswater meekomt... Ja, mm. dan moet je maar afwachten of zijn, uh, zijn natuurlijke vijanden ook meekomen. Ja, dat is een andere en die, die krijgt dus veel meer kans als hij hier binnenkomt. Ja. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk het, het feit dat uh, onze voedselgewassen voor een heel groot deel eigenlijk exoten zijn. Ja, en als je aard, dat apel, financieel tegen elkaar afweegt... we hebben in het boek berekend dat de negatieve aspecten in Nederland... tot 3 miljard per jaar kunnen oplopen... Maar uh, de, het positieve effect wat we hebben van uh, de voedselgewassen is misschien wel honderd keer zo groot. Hartelijk dank. Dat is goed om dat ook weer eens even te horen. U hoorde Maritiem Bioloog Rob Leeuwens. Het ging dus over de noodzaak onze houding te veranderen als het gaat om exoten. En dat zijn dus dieren en planten die niet van origine uit Nederland komen. Dank u wel. Ja. Ieder jaar sterven in Nederland... Evenveel mannen aan prostaatkanker als vrouwen aan borstkanker. Maar waar de vrouwen met hun ziekte naar buiten treden... door bijvoorbeeld de glamoureuze Pink Ribbon Gada te organiseren... en tijdens de internationale Borstkankermaand voorlichting over hun ziekte geven... stellen mannen zich buitengewoon terughoudend op. Niet goed, vindt Bob Bartels. Want als je uh, prostaatkanker tijdig ontdekt... heb je een overlevingskans tot wel 80%. Als ervaringsdeskundige besloot hij daarom een zusterorganisatie van Pink Ribbon op te richten. Dat werd Blue Ribbon. Die komende dinsdag officieel wordt gelanceerd. Goedemorgen, meneer Bartis. Goedemorgen. Uh, u heeft zelf uh, prostaatkanker gehad. Is dat gehad? Is dat weg dan? Voedt u je overuit? Ja, dat is op dit moment weg. Ik ben in 2007 geopereerd. In mei 2007. En um, dan halen ze alles, in mijn geval alles weg. Dus prostaat, zaadbuizen, lymfeklieren. Um, en daarna uh, test je, je eens in de drie, vier maanden met een PSA. Dat is een, een, een, Want dat is buitengewoon belastend, hoor je altijd van mensen. Nou, ja, dat vind ik eigenlijk wel mee. Van, het, het, het, er, is een, er is een behoorlijk groot risico dat het ooit een keer terugkomt. Daar is geen termijn voor gesteld. Het kan vrij lang duren dat het toch weer terugkomt. Maar... Maar als je, zoals ik nu, vier jaar kankervrij bent... dan wordt die belasting wel wat minder. Dan heb je ook wel de neiging om af en toe de testje een beetje uit te stellen. Oh. Dat is een, een vrij normaal uh, oh. gegeven. Maar echt belastend is het niet. En het is altijd vreugdevol om weer te horen dat het uh, positief is. Dat er, dat er geen verhoging van je PSA is. Ja, Hebt u het altijd makkelijk gevonden om over uw ziekte te praten? Uh, het lijkt nu zo, ja, maar misschien is het niet, ja, niet altijd het, zo geweest. Ik heb daar nooit zoveel moeite mee gehad. Dat is misschien ook wel de reden dat ik ooit via vier, VIA vier gevraagd ben... om voorzitter van Bloer te worden... waarvan ik overigens niet de oprichter ben. Dat is Pieter van Zanten. Dat was de voorzitter van de patiëntenvereniging. Uh, een stichting prostaatkanker heet dat. Dat is een vereniging die mensen die kanker hebben... begeleiden bij hun, bij hun ziekte. Uh -huh. Um, en ik heb uh, uh, 2,5 jaar geleden zijn uh, positie overgenomen. Dat is wat well, er gebeurd is. Want er moet veel gebeuren? Nou, kijk, mannen steken hun kop in zand. Die praten graag over mooie auto's, mooie vrouwen, oh, etcetera. Dat, dat, dat, dat weet je net zo goed als ik. En, uh, maar niets over hun uh, gezondheid... Ja. Um, daar, dat, dat, daar hebben ze heel veel moeite mee. Daar praten ze niet makkelijk over. Je ziet heel vaak dat, dat vrouwen of kinderen van uh, mannen... ze naar een dokter sturen en zeggen... joh, je hebt ergens last van, ga nou eens naar een dokter toe. Ja. Maar mannen zelf doen dat heel slecht. En als het over prostaatkanker gaat, dan gaat het over je mannelijkheid. Ja. En dat is wel helemaal een probleem nou, natuurlijk. Ivan Wolfers heeft er veel over geschreven. Ja, die is, daar, die is daar heel openhartig over geweest. Ook over uh, medicatie. Ja. Waardoor je je libido kwijtraakt. Waardoor je uh, ja, allerlei dingen in je verandert. Nou, zijn vrouw heeft eigenlijk een boek geschreven. Hij heeft, zelf, hij heeft er zelf ook over ja, geschreven. Ja, hij heeft er heel veel ja. geschreven. Ja. Zijn vrouw heeft een boek geschreven... eigenlijk ja. over de effecten van prostaatkanker. Op, op, op, de, op het partnership, laat ik het maar zo formuleren. Ja. En, en, want als je als man kan krijgt en je postaat gaat weg... of je, wordt, je krijgt hormoonbehandeling of bestraling, wat dan ook... dan heeft dat een, een, een, een groot effect uh, op het seksleven. Dat, dat ben je staat, dan klaar dat... met seks of is dat niet zo? Nou, dat is sterk overdreven. Je bent niet klaar met seks. Maar als je bijvoorbeeld geopereerd wordt, dan zijn er twee belangrijke problemen. Je kan incontinent worden, wat voor een vent sowieso. Dat is voor een vrouw ook vervelend, maar voor een man echt heel vervelend. Uh, en je kan impotent worden dan wel dat het seksleven aanzienlijk minder wordt. Je testosteronspiegel neemt ongetwijfeld af... En uh, dat lees je ook uit het boek van Marion Bloem. Het is natuurlijk zo dat het seksleven op een volstrekt uh, ander niveau geplaatst plaatsvinden dan daarvoor. Dat ja. staat echt letterlijk als een paal boven water. Ja. Uh, Peter zei net dat er net zoveel mannen prostaatkanker krijgen als vrouwen borstkanker. Is dat zo een op nee, de negen mannen? Nee, er zijn meer vrouwen die borstkanker krijgen. Ik weet eerlijk gezegd, dan de, de, de, de, er zijn ongeveer 9.500 mannen per jaar die het, het, het verdict uh, vernemen dat ze prostaatkanker hebben. Het is hebben. ook een ouderdomsziekte, hè? Ja, maar toch, ook. Dat, is het, dat is natuurlijk zo. De, de, de, de bulk ligt tussen de 60 en, uh -huh. de, en de 75, laat ik maar zo zeggen. Maar ja, ik ken toch ook een heleboel mensen die de 60 nog niet halen... en die prostaatkanker hebben maar... en die te laat geprognosticeerd zijn... Ja. en dus gewoon uiteindelijk daaraan overlijden. En dat is toch een, de, waar, dat is de reden van ons bestaan van Blue Ribbon. Ja. Een van de verhalen die daarover de ronde doet is... als je maar oud genoeg wordt, krijg je altijd... Ja, dat is, dat is een verhaal. Dat schijnt ook juist te zijn. Oh. Uh, maar dan moet je wel goed oud worden. en daar, Kijk, als je heel oud wordt... dan krijg je uh, zeer waarschijnlijk prostaatkanker. Maar dat is een langzaam groeiend carcinoom. En dat, uh, daar wordt niks mee gedaan. En daar ga je ook meestal ja, niet aan dood. Ja, je, gaat je gaat daar meestal, geen last meer van? Je gaat meestal aan iets anders dood. En, en, en wat is dan de grens? Die is 75 of zo? Nou, dat, dat, dat, die, die is niet echt bekend, denk ik. Maar, maar ik, ik denk... Maar dat als, je, is, als, is als, je, als je de 80 haalt... dan is de kans dat je prostaatkanker krijgt heel erg groot. En dat je daar niet... Niet aan dood gaat, die kans is ook heel groot. Maar dan. Een heleboel mannen krijgen toch een, een vergrote prostaat als ze wat ouder zijn, daar moeten ze vaker naar de wc. Ja. Ik zie die oude mannen altijd verduren naar de wc lopen. Nee, maar dat, dat is natuurlijk zo. Kijk, het, het, bij elke man groeit de prostaat vanaf ja. zijn 30e uh, levensjaar tot, totdat hij doodgaat. Dat is een langzaam proces. Ik had zelf achteraf het geluk dat ik een vergrote prostaat had op relatief jonge leeftijd. En ik heb besloten om het daarna elk jaar te laten controleren. En dus kwam. Toevallig net in de tijd dat ik uh, voor deze omroep werkte, ja. uh, kwam naar, naar voren dat ik een verhoogde PSA had. En heb ik het geluk gehad dat het op tijd is gesignaleerd. Maar omdat er geen enkel signaal is dat je het hebt, en als je dat signaal wel krijgt, dan is het meestal te laat. Hm. Uh, pleiten wij ervoor om in ieder geval onder mannen aandacht voor postaatkanker ja. te vragen. En dat, dat blue ribbon, hè? dus, ja. is het, dus uh, wordt iets als pink ribbon, komt er ook een... Een prostaatkankermaat? Nou, die zijn er al lang. Kijk, er is, wordt natuurlijk in de hele wereld hard, hard voor geknopt. In Amerika is een veel agressievere stroming gaande. Eh, die zeggen zero tolerance for prostate cancer. Uh, dat, dat durven we. Ja, maar wat betekent dat? Ja, dan? nou ja, goed. Die hebben grote bussen waarmee ze door Amerika reizen. en dan laten ze kerels uh, zich testen. Net Nederland... zoals een borstkankerbus. Ja, precies. In Nederland is dat lang nog niet zover. omdat de, de, het, het, het, het, uh, uh, de, de PSA, de prostaat-specifiek ja? antigeen. dat is een eiwit wat, wat uh, wordt geproduceerd door je prostaat. en wat in je bloed komt. dat meet. Maar als je, als je een verhoogde PSA hebt. betekent dat niet per definitie dat je prostaatkanker hebt. En dat betekent. Dat, dat urologen, maar ook vooral huisartsen, voorzichtig zijn... met ja. een, een, een, een patiënt naar het laboratorium te sturen en te zeggen... doe maar een PSA-test, want dan weet je misschien ja. dat je iets hebt... maar dat het niet gevaarlijk is en dat, is toch, uh, dat maakt het leven minder aangenaam. Nee, dus, dus niet zoals bij vrouwen na de 50 iedere twee jaar... Nee. naar de borstkankerbus nee. en kijken of er wat aan de nee. hand is? Er is, een, er is een groot onderzoek geweest met 42.000 mannen... uitgevoerd door professor Scheuder in Rotterdam van de Erasmus Universiteit... En tot nu toe is daar uit dat onderzoek gebleken... dat een, een, een bevolkingsonderzoek niet zou leiden... tot een afname van het aantal sterfgevallen als gevolg van prostaatkanker. Dat is eigenlijk curieus. Ja. Dat is curieus, maar dat is wel zo. Nou goed, wat gaan je nog verder doen dan met die bloed? Nou, er zijn, nou wat wij, wij, wij, wij willen in ieder geval uh, zover komen... Dat, dat mannen en vrouwen weten wat prostaatkanker is, waar de prostaat zit... Uh, en we willen het taboe doorbreken. Er is een enorm taboe op prostaatkanker. Er wordt op, bij Borrels nooit over uh, prostaatkanker gesproken. Maar vooral nee, over hoe, een hoe is het bij jouw prostaatkanker? Wil je nee, nog een je nou, maar... Ja, dat werkt natuurlijk nee, ook dat niet. Nee, dat werkt ook niet. Dat nee. ben ik helemaal met je eens. Maar dat neemt niet weg dat het toch een groot taboe is. Ik ben bij een groot aantal van die grote evenementen geweest... met vijf, met 600 mannen die het allemaal hebben. En dat... En, en, dat is zo moeizaam gebeuren. En daarom dus, praat ik er heel ja, ja. makkelijk over. Omdat ik nee, denk dan, dat het ook geen probleem zou moeten zijn om over te praten. Maar merkt u dan op zo'n bijeenkomst, waar iedereen van weet, dus waarom hij daar zit, dat het dan toch eigenlijk voornamelijk over, nou, de hypotheek. Maar nee, ja, nee, dan is er een grote terughoudendheid bij mannen om een vinger op te steken. En, maar, maar, aan een of andere geleerde iets te vragen. Dat is wel, die blijft er. Maar u zegt als dat uh, ook in het wezen van de man zit... om minder makkelijk over dat soort uh, pijnlijke, genante dingen te ja. praten. Tenminste, zo wordt het dan ervaren. Dan, dan kan je daar dan wel iets aan veranderen? Als dat... Ja, kijk, dat is het, als, ik, als ik er niet in zou geloven... ik heb een aantal hele goede vrienden van mij verloren aan op postaatkanker. Ik heb het zelf gehad, dus dat is de reden waarom ik denk... er moet aandacht voor zijn, want er moeten mensen op tijd naar de dokter. Er zijn mensen die zeggen, als je op je 40ste een PSA-test laat doen... en er is niks aan de hand, dan doe je het op je 50ste nog een keer... en op je 55ste nog een keer... Uh, en er zijn ook mensen die zeggen: Ach, dat is helemaal niet nodig. Ja. Uh, als je gezond bent, hoef je dat niet te laten doen. Daar is een, dat is een, een onbalans. Ja. Uh, maar wij hopen toch dat door aandacht te krijgen, het, uh, een aantal mensen wat eerder uh, zich laten testen. Zijn Waar er ook blij dat ze nou op letten? Ja, dat is heel moeilijk, want er is geen signaal. Kijk, als je plaskrachten krijgt. Dan, dan kan dat heel goed veroorzaakt worden door een vergrote prostaat. Maar het kan uiteindelijk ook zijn dat je een, een, een behoorlijk carcinoom hebt... waardoor de, de, de plasbuis die door je prostaat loopt, dat die dichtgedrukt wordt. Oh. Dat, is, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar als je beginnend... Uh, uh, ik had een hele agressieve vorm van prostaatkanker... maar ik heb daar helemaal niks van gemerkt. Ik had een vergrote prostaat, maar die kanker, die, die, die, die signalen heb ik niet gekregen. En gaan jullie ook blauwe lintjes maken en zo? Kijk eens. Oh. oh, die zijn ja, er wel. al. Ik, heb ze, ik, ik laat ze hier voor jullie liggen en dan dragen oh. jullie ze voortaan altijd. Ik ben jullie eeuwig dankbaar. Ja. Ja. Ja. Okay. Bij, het slapen, bij het slapen mag je af, hè? <laughs> bij jou wel. <laughs> <laughs> Hartelijk dank. Uh, u hoorde Bob Bartels. Initiatiefnemer dus van Blue Ribbon. Een organisatie die prostaatkanker onder de aandacht wil gaan brengen. Meer informatie over Blue Ribbon kijkt u vooral www.nieuwshow.nl. Zometeen na tien uur zijn we bij u terug. Dan komt Mart Smeets, die heeft een boek geschreven over zijn grote held. Nou, ik weet niet of ik dat mag zeggen van hem. Lance Armstrong, Pieter Stijns doet de boeken... en Joep Leersen over de onovertroffen Europese cultuur. Dat zometeen.